De tweede uur is begonnen. Dit was uh, een rustig muziekje. Dat gaat nog erger worden, of niet? Je, je zit steeds de hint op dat ik een een of andere hardrock rock. Uh, ja, dat doe je, je ook wel eens. Deze zaterdagochtend. We, kunnen, <laughs> we kunnen er wel iets bij vinden, maar uh, ja, misschien na de wethouder. Oké, okay, nou de we uh, gaan het zo hebben met de wethouder over het gemeentelijk vervoersplan. Uh, dat is het eerste stukje. Dan willen we eigenlijk toch een oproep doen voor die tulbandactie. Want het zou toch jammer zijn als de tulbandactie ter bate van de lachende kikker niet door zou gaan. En we gaan luisteren naar Ger Loogman. En we moeten het ook nog hebben over uh, de de, de, het theater in het raadhuis. Jan, weet jij daar wat van? Ja, uh, we, dat noemen we eigenlijk dan nu meteen. Dan, uh, ja. dan, dan vergeten we dat ook niet meer om dat te doen. Uh, er is een uh, toverschool van Theatro op Paradijs Vogels... En dat is aanstaande zondag weer om twee uur in dus, uh, nou het inmiddels bekende oude raadhuis van Beleef Zandvoort. En uh, 7 euro kost de toegang. En uh, het is eigenlijk een oproep om uh, dat mensen kunnen komen om uh, ja, ik denk een leuke paasmiddag te hebben, want het is natuurlijk de eerste paasdag. Dus, uh, en daarbij werd ook opgemerkt dat als uh, uh, uh, passen en uh, mensen die het niet konden betalen, gewoon via Beleef Zandvoort een kaartje kon kopen, toch? Ja, nou ja, dan, dan, dan kan je dat inderdaad regelen. En dan uh, zorgen de organisatie ervoor dat het uh, kosteloos uh, kan worden bezocht. Mooi. Het ja. nou, is, is heel leuk hoor. Dit, dit, ben je uh, geweest? Dit? Nou ja, ik, ik ken hem goed. <lacht> maar hij kan goochelen en dingen voor je neus doen met kranten die gaan, gaan branden. <lacht> en, en waar limonade in zit. Het is echt de moeite waard om dat uh, te bezoeken. Nou, dat is dan uh, gezegd. Tweede paasmiddag ga er gezellig heen. Uh, Aangers wethouder Bluis, goedemorgen nog. Goedemorgen. Um, we gaan het hebben over het gemedelijk vervoersplan. Um, wanneer was het laatste plan? Uh, uh, Jeusje, dat is honderd jaar geleden, denk ik. Ja, nee, ik het, weet is, het niet. Het, is, is het zo nodig? Ja, het is, nou, het is al. We zijn er ook al een tijd mee bezig. Ik had dat even teruggezocht, maar uh, volgens mij was wethouder. Uh, hij is ermee bezig geweest. Wethouder Beerens is ermee bezig geweest. En wethouder Hendricks. En ik ben de vierde wethouder. Dus het loopt eigenlijk al over... Uh, zeker ruim twee uh, periodes heen. Mm -hmm. Dus er is wel al heel veel in het verleden opgehaald. En dat is wel weer verwerkt. Dus, dus dat, en dat is wat geüpdate. En nou ja, prima. Nu ligt het er gelukkig eindelijk. Ja, nou was er vorige week donderdag... Een, uh, een soort van presentatie met borden... wat sommige mensen aardig onduidelijk vonden. Uh, het was niet echt druk... Nee, nee, het was niet echt druk. Daarom hebben we ook nog een oproep gedaan hè, in de krant. En ik heb zelfs nog in mijn... Uh, mijn columnpje ook er nog wat <laughs> over gezegd. En nou ja, het is wel heel belangrijk. Maar het leeft wel, hè? Uh, we, hebben met we hebben van de al wel met ondernemers gesproken. We hebben met toegankelijk uh, zandvoort gesproken. Maar ook uh, groeperingen die, die met de, vooral met de leefbaarheid bezig zijn. Dus het leeft wel. En ik word er ook over gemaild en gebeld. En ik spreek met mensen erover. Dus het is niet ook vooral... Maar het is nu ook vooral belangrijk dat ook de inwoners... de bewoners van hun buurten en wijken meekijken. Want het, het, mm -hmm. is, het gaat niet alleen over waar we het altijd over hebben... over de auto, maar het gaat ook over het fietsen. Het gaat ook over het veilig zijn van je, van je dorp of van Nieuw-Noord. Als je vanuit Nieuw-Noord naar het dorp gaat, is dat veilig genoeg? Nou, dat zit ook op, al die ingrediënten zitten in die... die nou, wat, wat ja, het, uh... GVWP... Een mobiliteitsvisie, hoe je het noemt. En dit, dit is een zijn de kaders die we gebruiken voor de komende 10 à 15 jaar ja, waar we ja. mee gaan werken. Nou, we gaan er zo een beetje inhoudelijk op, hè, want het heeft zes speerpunten. Uh, wat ik persoonlijk jammer vind van het gemeentelijk stuk in de krant is dat er niet een e-mailadres staat voor reactie. Uh, er staat wel een QR-code in, maar een aantal mensen doet niet aan QR. Die zoekt gewoon een mailadres op. Dus misschien is dat nog even in de krant ja, kan. Ja, dat is wel goed Keertje. om nog een keer te doen. Ja. Um, tot wanneer kan er gereageerd worden? Uh, ik, heb ik niet, dat, uh, volgens mij nog 4 uh, vier, vier, vier weken. Volgens oh, mij. En het okay. stond ook trouwens in mijn stuk duidelijk. Uh, we hebben dus ja, nu wel ja. even de tijd om te reageren. Ja, oké. Okay. Dus. Um, beginnen bij 1. De leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van de Zandvoortse hoofdwegen verbeteren. Beter doorstroming. Snelheidsverlaging naar 30 kilometer. Dat, dat, is dat niet tegenstrijdig? Want als je langzamer gaat rijden... dan uh, Verlaag je de doorstroming ook. Ja, de, de bedoeling is dat het uh, ontsluitingswegen blijven. Dat, dat, dat, dat, en dat dit daar de 30 kilometer zone op zit. En, nou, die, en die zie ik ook op de uh, uh, Ja, oké. Okay, maar het, het grappige is... Uh, we, we hebben een heleboel straten in Zandvoort. De Hogeweg. De uh, die zijn, De zijn De Gerkenstraat in wat mindere mate. Maar vooral die, die, die zijn al zodanig... Dat, ga maar kijken als je normaal rijdt en dan komt een auto van de andere kant of er rijdt een fietsen... en dan hoeft er geen eens druk te zijn... Dan, zo, dan constateren wij al dat je daar gemiddeld niet harder rijdt als uh, 38. Maximaal gemiddeld. Dan, dan, dan en vaak het... al langzamer. Want je, je, je, je moet vaak een beetje... Nou, dus die wegen zijn eigenlijk al in die richting zo goed als... Maar dan kan richt. je het toch 50 kilometer laten? Uh, nee, want als je het 50 kilometer laat... en dat zie je op, ook op een groot deel. Dat zie je bijvoorbeeld op de Gerkenstraat. Dan gaan ze geen 50 rijden, maar dan gaan ze weer 60 rijden. Dus, yes, dus de, kijk, persoonlijk ben ik een grote voorstander van de 40 kilometer weg. Maar ja, die bestaat weer niet in dit land. En er zijn <laughs> ook geen ambtenaren en een organisatie die creatief is om dat te regelen. Maar ik denk dat 40 kilometer een mooie snelheid is inderdaad. Nou ja, Zandvoort zou daar de eerste in kunnen zijn, toch? Ja, nou, dat, dat schijnt niet te mogen. Ja. Dus, uh, het is weer een creatief idee van, maar helaas gaat er weer niet door. Ik, uh, ik haal nog even aan, hè. ook oh, nog steeds bij punt 1. Veilige overstreekplaatsen op knelpunten. Ja. Nu kan ik twee knelpunten opnoemen. En daar bent u bij één bij betrokken. Uh, bij de krocht. Vroeger was daar tussen die twee mooie bomen een, uh, een oversteekplaats. Is het niet handig om... Dat is echt de knelpunt. Mensen steken nu van alle kanten over. Om, da om dat weer eens terug te brengen. Ja, nou, de, de, dus, dus uh, die routes... Hè, dus, uh, je, je pakt nu ook het andere erbij. Want daar mm -hmm. waar snel verkeer. Dus auto's en voetgangers en fietsen elkaar kruisen... Die punten zijn ook geanalyseerd in, de, in het, de, dit rapport. En een van die punten is inderdaad daar bij de, bij de katholieke kerk. Hè, bij de Haarnamestraat, Brederode straat daar. Dat moet echt aangepakt worden. En dat moet, dat moet veilig worden. En zo, maar op de hoge weg heb je dat ook. daar heb je ook zo'n zo oversteek. Die best ja. wel, nou, en daarvoor is het wel verstandig om er toch definitief 30 kilometer van te maken. Om die veiligheid te garanderen. En, ja. en de rijden is dan wat harder. Maar, maar dat, dat, al die oversteekplekken. En, en dat, dat heb je straks ook bij de Engelbertstraat. Ja, als je naar het strand wil. Nou, nou daar, daar heb ik er ook nog wel eentje over. Want in 2019. heeft er in de staatskrant uh, gestaan. dat daar een parkeerplek. Moet, of een oversteekplaats moet komen. bij de Engelbertstraat... en bij de kooppassarel. op uh, Stationsplein. Die is gepubliceerd, maar er is nooit wat aan gedaan. Uh, nee, nou, er, zijn, er zijn natuurlijk wel oversteekplaatsen. Nee, maar, maar dus, er is een verhoging. Ja, maar oké, okay. dat is juist... Als het 30 kilometer wordt, dan wordt het ook als 30 kilometer ingericht. En dan wordt er dus ook maatregelen genomen. Nee, het, dat gaat, het, dat gaat het gaat natuurlijk over die overstekplaats. Dat, ja, dat, nou, kijk, als het een GOE 30 weg wordt, zo heet dat de gebiedsontsluitingsweg 30 mm -hmm. kilometer... dan dient hij ook zodanig ingericht te worden... dat hij die veiligheidszage in zich heeft. Dus die wegen ogen nu wel redelijk als 30 kilometer, die nog niet... maar wel bijvoorbeeld de hoge weg doordat daar die versmalling al is... Maar dan gaan we nog extra maatregelen nemen... onder andere voor de voetgangers oversteken, om dat beter te beveiligen. En dat het ook echt een weg is... waar je in principe 30 kan en moet rijden. Ja, de weg is de weg, maar het gaat ook over de oversteken. Ja, daar gaat, daar gaat het ook. Maar een GOW 30 weg is een doorgaande weg... Begrijp ik. Met, met maatregelen waarom moet je de 30 kilometer rijden. Bijvoorbeeld omdat er ook fietsers en voetgangers mm -hmm. lopen oversteken. Nou, En dan wordt die zodanig ingericht dat dus die veiligheid... Beter gegarandeerd wordt, we zijn benieuwd nummer twee aan de slag voor een aantrekkelijk en veilig dorpskern. meer uh, ruimte voor fietsers en voetgangers, uh, minder doorgaand. Autoverkeer willen we meer uh, om het dorp heen? Ja, nou ja, we hebben je hebt je hebt een parkeergarage natuurlijk in het centrum, die, die best wel groot is en, en, en goed gebruikt wordt. Wat dat betreft mm -hmm. hebben we eigenlijk in het centrum ten opzichte van vijf, tien jaar geleden gewoon veel meer parkeerruimte, dus. Uh, en dat, die willen we optimaal blijven benutten. En we willen ook, en er lopen steeds heel veel mensen in het centrum... dus dat willen we ook goed faciliteren. En, en vooral ook veel fietsers gaan naar het centrum. En, en het fietsen, ja, de neerzetten van fietsen, fietsenstallingen... waar zetten ze die fietsen neer? Hoe fietst men? Hè? Daar zijn vooral, er zijn ja, ook tegenwoordig toch wel aardige fietsen. Vooral die, uh, die parkeerplekken zijn uh, uh, nodig... Want met je hebt het afgelopen woensdag kunnen zien is het mooi weer. Er staat het hele plein vol met hier en daar twintig fietsen. Hier, daar. Daar moet ook een oplossing voor komen. Ja, voor die fietsen moet ook een oplossing. Meer fietsen, parkeerplekken ja. moet het echt komen. En, en, en, en de auto is, is toch minder of meer te gast in, in het centrum. En dat is het nu al. En dat, ja, we hebben natuurlijk de Haltestraat die in het seizoen van Groot ook weer voor een deel dicht gaat. De Kerkstraat is al zo. De pleinen hebben we ook nog. Dus ja... Ik denk uh, dat het goed is dat we dat uh, toch verder uh, ja, over optimaliseren. De af, over de afsluiting van, uh, van de Halterstaat... daar uh, kan je nog uren over discussiëren... want dat gaat pas om vijf uur in. Dus overdag... Uh, dan kunnen ze er uh, doorheen het, rijden en het ja. niet zo druk is... En dan kom, ik, dan kom ik op het volgende punt. Betere plekken voor laden en lossen... want dat gebeurt daar. Um, er zijn best wel grote vrachtwagens... maar er zijn ook uh, talloze pakketbusjes... die gewoon uh, half op straat staan... waardoor de Halterstaat geblokkeerd wordt... Gaan die ook parkeerplekken krijgen? Nou ja, daar moeten we dus, dat gaan we dus ook aan werken. Om dat ook te verbeteren. En, en daar betere afspraken met, uh, met die vervoerders te maken. Dat ze dus op die plekken gaan staan waar ze, waar ze dienen te staan. En dat moet dan ook helpen dat het uh, allemaal uh, wat dan, minder chaotisch wordt dan. Dan komen we bij puntje drie. Optimaal autoroutes creëren van en naar de parkeerterreinen. Wandelroutes naar eindbestemming. Nou, de parkeerterreinen die zijn uh, duidelijk. Hè? Noord, zuid en uh, midden in dorp. Uh, autoroute. Dat denk ik dat het weer blijft? Of? Nee, nee ja, daar is dus uh, nog, de, de deskundigen roepen nog steeds dat, dat je beter, dus al eerder op de Zandvoetselaan, dus de helft van het celstation kan afslagen. Dat gaan ze dus ook onderzoeken. Dan uh, wordt dit stuk uh, twee dit dus, dit Dan wordt het hier weer wat rustiger. Dus dan voorkom je dat het door, de, door die woonwijk wat meer gaat. En dan krijg je ook, doordat het verkeer dan eerder afslaagt, het verkeer wat dus naar de zuid gaat, gaat daar dan af wat naar het centrum moet en naar het noord... dat geeft minder druk dan op de retonde hier bij de Tolweg. Nou, daar we, we willen het fietsen ook optimaliseren. Mm -hmm. Dat heeft er allemaal mee te maken. Maar de vraag is of, of dit de beste oplossing is... of het haalbaar is eh, of, en anders zou je toch met kan. de Tolweg... Of het of kan. Het ja. kan. Ja, en anders, mensen ja. gaan dan wel over de Frans Franswaanstraat... Uh, als je al bij de Shell afgaat. Ja, ja de, daar, daar, daar zit het knelpunt en mm -hmm. dat, nou, de vraag is of dat de beste oplossing is. Uh, zelf heb ik denk ik ook nog steeds dat de tolweg ook te gebruiken is. Maar dan moet je hem wel beter inrichten ik zoals het nu is. is. Ja, Want okay. nu, nu is het zo dat je elkaar geen eens meer kan passeren op de tolweg. Ja. Uh, ik kan nog tijden herinneren. Ik, hier dat, al niet. Nee, dus dat moet dan geoptimaliseerd worden. We gaan het zien. Uh, parkeerplekken vooral aan de rand van het dorp. Ja, de enige parkeerplek aan de rand van het dorp is de Frans Waarsstraat. Uh, ja, de, de, de Franswaas staat... Nou, nee, de, de randen van het dorp... We Kijk, we hebben twee toegangswegen. We hebben de toegangsweg uh, via de van en hmm. de toegangsweg via, natuurlijk via, bij het circuit. Dus daar hebben we ook parkeerplekken. Dus daar is ook al... Dus we P uh, de Noord... ook het circuit parkeren... veel beter benutten. Dus direct als je bij de retonde aankomt... dat je daar... Of daarvoor natuurlijk hebben we ook al die parkeerplaatsen. Hmm. Maar juist willen we ook P-circuit veel beter gaan benutten... zodat je daar eigenlijk afgaat... en daar je auto netjes neerzet. En dan zit je, je dicht tegen het strand. Dan kan je nog een stukje doorrijden bij dit pallas. En dan is dat dat geweest. En in de zuid. Dus dat, dat is wat wij bedoelen met aan de randen parkeren. Ah, okay. Mensen komen zandvoort binnen via die twee wegen. Eigenlijk mooier hebben we het niet. En als je daar beter faciliteert... dat ze daar snel kunnen gaan staan... tegen een redelijk tarief... dan, ja, dan heb je het volgens mij voor elkaar. En dan, kunnen zo, en dan moet je ook voor zorgen... dat ze dan makkelijk... Op de weg komen dus naar het strand. Dus ook gewoon even zorgen dat die voetpaden wat netter zijn... Ja, ja, wat bereikbaarder okay. en, en wat nieuwe... Nou, Duidelijk. Wat nieuwe over het vormen. tarief gaan we het even niet hebben... want uh, nee. dat kan iedereen lezen in de krant. Um, wel wil ik het nog even hebben over uh, het informatiesysteem. Als je Zandvoort binnenrijdt... dan zie je uh, de parkeerplaatsen, zie je hoeveel plekken er zijn. Vervolgens kom je bij de kerk... en daar moet je rechtsaf naar het LDC en daar staat geen bord... Dat uh, resulteert in de file tot de bij u voor de deur ja, ongeveer. Ja. Um, is het niet handig om, om, om daar ook een bord neer te zetten, vol of nog drie plaatsen of tien plaatsen? Ja, nou, dat is precies wat we. Dat is het uh, PRIS heet dat, dat is het parkeerverwijssysteem wat er komt. Dat is nu, wordt nu, op dit moment is het, wordt het aanbesteed. En daar gaan we inderdaad zorgen dat je, inderdaad, dat je niet alleen maar op zo'n bord ervoor komt en inderdaad op de tolweg komt en nu. Ja. Dus dat moet veel beter aangegeven, ook aangegeven worden, dat het vol is. Soms denk ik dat we ook met onze verkeersregelaars uh, moeten zorgen... Dat, dat als je weet dat het, uh, de garage in het LDC vol is... dat, dat, dat er staat. gewoon even iemand staat die zegt... joh, ga even naar de noord of neem de richting de zuid. Dat is ook een kwestie van gewoon even aansturen. Je zou er heel makkelijk, inderdaad, de verkeersregelaar... en dan via de Brede-Rode-Straat ben je zo'n PSA. Ja, maar, maar de Brede-Rode-Straat is... Dus, kun je beter nog zorgen dat ze bij de tolweg eigenlijk ja. al gaan. Ja, maar dan, moet je, dan kom je daar terug wat u zegt, ja. de nieuwe route maken. Ja, de nieuwe route maken. Comfortabel en veilige fietsroutes maken en parkeerplaatsen realiseren. Um, de enige, het enige fietspad wat er nu eigenlijk loopt is uh, Zandvoortselaan-Gerkenstraat, heen en terug. En uh, dat, gaat, dat houdt op bij de Hogeweg. Ja, dat is uh, niet goed. Uh, we zijn regionaal we zijn ook bezig met bereikbaarheid uh, van de kust... en onder andere zit, staat daar het begrip doorfietsroutes in. En het is nu echt uh, serieus dat met Bloemendaal en met Heemstede en Zandvoort... de doorfietsroute gecreëerd gaat worden... Vanaf, eigenlijk vanaf Heemstede door Bloemendaal naar Zandvoort. Dus de, de, dat zal de oude, waarschijnlijk de oude trama worden... die wordt geoptimaliseerd als echte fietsroute... Maar elke, dus wij gaan zorgen voor het stuk wat Zandvoort betreft. Dus vanaf Zandvoort. Maar heel belangrijk is. Maar dan het... zou je dan door moeten trekken van de Hogeweg naar, uh, ja. naar de Boulevard Noord? Ja, precies. Nee, maar ons, ons eigen echte bottleneck zit hem als je dan in Zandvoort aankomt. En je komt bij de tolweg en je komt achter die trauma langs. Dan, dan weet je eigenlijk niet, wel weet niet kant, waar je naartoe moet, nee. Klopt. En als je naar de, naar de Noordkant wil. Dus, dus daar die fietsroute in Zandvoort optimaliseer. En feitelijk hebben we dat eigenlijk getracht te doen... bijvoorbeeld door op de, de, de trambaan... verder, hè, als, je, als je richting de Prinsessenweg gaat... om dat aan te leggen. Maar als je ziet, hoe, dat wordt bijna niet gebruikt. Dus we moeten echt ook die optimalisering... van die, dat fietsverkeer... hoe komt dat naar het strand? Hoe komt het naar het zuidstrand? Hoe komt het in het centrum? En hoe komt het in het noord? Het is daar wel, zullen we echt moeten investeren. Het is ook wat u zegt... Uh, achterhuis in de duinen houdt uh, houd het fietspad op... en daar staat ook geen bord of niks. Nee, dat, dat dus me, mensen komen daar... Nou, ja, ik, ik, ik ga maar rechtdoor... en dan kom je inderdaad wel nee, bij de tol uit. Maar... Ja, nou, dat staat er wel in het plan. Okay. Ook nadrukkelijk gezet, Maar het is wel interessant... dat dat, dat moet echt stuk verbeterd worden. Mm -hmm. Want dan krijg je ook dat de fiets... die nu gewoon zijn eigen weg... Ja. fijnmazig ja. vindt. Want ga, ga maar eens een keer kijken. Er zijn ook van die bordjes van de, de ANWB... Die route van zo. Zand Zand... nou dat werkt helemaal niet. Nou, dus we moeten... daar, daar heb ik een eentje over, want de, de richting van AWB die zou in uh, toe werkte meneer Spijkerman hier nog, zouden die allemaal vervangen worden. Ja. En dan praat ik over 15 jaar geleden. Ja, ja. Maar goed, we gaan weer naar het heden. Want uh, nog een belangrijke uh, waar ik het ook over wil hebben is de OV-bereikbaarheid. Uh, OV80, dat loopt toch een speer. Uh, men maakt er ook veel gebruik van. OV81. Uh, ...was wat, wat, wat minder bezet. En op de avond, op de donderdagavond... Uh, ...zei een beleidsmedewerker... ...of iemand van het onderzoeksbureau... ...zo moet ik het zeggen. Misschien moeten we 81 wel opheffen. Uh, met, met buurtbussen op gaan, aan, gaan vullen... Ja. ...of wat dan ook. Uh, in Noord wonen een heleboel mensen... ...die toch wel met de bus... ...naar het centrum willen... ...of de aansluiting willen maken naar uh, lijn 80. Uh, hoe ziet dat in het plan eruit dan? Nou, in, in het plan hebben ze... En dat is een idee om uh, 81 juist niet op te heffen. Juist te gebruiken ook vanuit de noordkant Zandvoort in kunnen. En eigenlijk via de Zandvoort... Ja, hij heeft 80... het toch echt gezegd, die medewerker. Ja, oké. Okay. Maar hij staat er gewoon 100% in. Want wij willen hem niet kwijt. Alleen hij, hij gaat dan anders lopen. Nu, nu zou 81, die moet door, door, die, door Zandvoort heen is ook niet optimaal, want soms als je ergens opstapt... dan rij je eerst een heel rondje voordat je dan ergens komt. Dus het idee is om die, die 81 en 80 eigenlijk... Uh, zorgen dat die je dat die in Zandvoort brengt. En als je in Zandvoort bent, dat we eigenlijk op termijn... omdat ze het ook niet efficiënt vinden met die 81 door het dorp... om met een buurtbus dus eigenlijk in Zandvoort de boel te verbinden. Ja. En dan kan je eigenlijk veel directer de verbinding leggen... tussen Nieuw-Noord en het centrum... Dan, en, en, en dan een, een, een slimme route kiezen... die, die ro eigenlijk rondjes in het dorp reikt. En misschien, omdat we een toeristenplaats zijn... in de zomer, zodanig die route nog aan te passen... dat die buurtbus dan in de zomer... ook nog een, een, een andere werking kan hebben. Een beetje bij de parkeerplaatsen voor ja, mij. Dan heb je een combinatie. en Dan is die door de week is die heel goed te gebruiken. En betaalbaar wordt die dan voor, voor onze inwoners. Dus dat, dat, maar dat is een onderzoek waard. Okay, en nou. Ik denk dat het dan wel... ...veel efficiënter zou kunnen... ...maar het heeft natuurlijk wel weer een prijskaartje. Uiteraard hangt aan alles een prijskaartje... ...maar ja, u bent ook wethouder van Financiën. Ja, klopt. <laughs> dat schijnt nogal goed te gaan. Dus. Um, aandacht voor leefbare en veilige woonwijken en buurten. Rustige uh, woonstraten met minder verkeer... ...nou, dat uh, zegt al genoeg. Die uh, 30-kilometer-zones, daar hebben we het ook al over gehad. Uh, Veilig oversteken hebben we het ook al over gehad. Meer groen, dat zie ik op het ogenblik wel, uh, wel gebeuren. Ja, ja, ja dat, dat, dat is meer groene, Dat, dat gaat dus in combinatie. Uh, en in ruimte voor voetgangers en fietsen. Ja, dat, dat, je moet, als je het als je natuurlijk ergens loopt, dan is het ook wel lekker dat het een beetje aantrekkelijker uitziet. Ja. Dus, dus dat gaat, uh, gaat samen. En uh, ja, dat betekent ook die verkeersveiligheid. En ook het geluidsdiscussie. Uh, hmm. uh, die speelt wel. Dus wat dat betreft... zal het wel een interessante discussie worden... in de gemeenteraad ook. Dat denk ik ook. Als dit verder gaat. Ja. Maar... We, we zijn ook heel erg benieuwd wat we... En bij de bewoners dus echt uh, ophalen. Nou, dan uh, bij deze nogmaals... een oproep uh, reageer erop. Het kan via de website van de gemeente. Daar ja. staat een vinkje om. Misschien toch een e-mailadresje volgende week in de krant. Ik heb er nog wel eentje. Slim oplossing voor... parkeren in de wijk. Um, ja. um, we gaan niet over... de krant hebben, maar... Een aantal mensen zijn ook gewoon tevreden over het parkeer. Ja, dat zijn, nou, dat, dat... Is daar nog een plan om iets te veranderen dan? Uh, nou, je, je kan wel optimaliseren daar waar het nodig is. Bijvoorbeeld in, in Nieuw-Noord, uh, daar was een van de commentaren op... maar juist in, voor Nieuw-Noord uh, bij het bedrijventerrein gaan we extra parkeerplaatsen regelen. Dus nou, die zijn al gepland. Ik, ik snap dus ook niet helemaal de opmerking van die betreffende ondernemer eerlijk gezegd. Maar, want we gaan juist daar extra plaatsen creëren. En, nou, en je moet blijven nadenken over... van ja. Ik zie ook op, in, de buurt, bepaalde. In, de buurten, in bepaalde buurten dat er best ook nog wel ruimte is. Dus ja, de discussie van wie mag daar nou wel en niet parkeren... en hoe kan je, je dan slimmere oplossingen gebruiken... dat op het mm. moment dat het druk is, dat, dat je dat beter invult. Ja, dat is best nog wel een, uit, een dingetje om uit te zoeken. En als je, maar vooral het ingewikkeldste is... hoe meer van dat soort maatwerk je mm. creëert... hoe onduidelijker het voor iedereen wordt... Nou, dus, gaan dus, dus, en, en dan is dit systeem, denk ik, tot nu toe toch nog wel het... Uh, Oké, okay, nou, we hebben het, uh, de grove lijnen van het plan uh, doorgesproken. Er kan op gereageerd worden. Het hele plan staat op de website. Reageren kan nog. Doe dat ook als, als iemand er wat van vindt. Ja, het daarna uit, gaat het, het kan tot 16 mei, heb ik net ja, op. tot 16 mei, 16 mei kan je dus reageren. Dat uh, ja. En uh, via de gemeentewebsite kom je er ook. Um, daarna uh, moet het plan natuurlijk door de gemeenteraad. Ja, gaat het... Uh, de inspraak wordt verwerkt voor de zomer. En volgens mij na de zomer, begin september, gaat het naar de gemeenteraad. En dan, dan hopen we... we dat we weer een stap verder zijn. En dat we voor alle mobiliteiten, voetgangers, fietsen, auto's... een dan heel gaan we... mooi plan hebben. Dan gaan het tegen die, tegen die tijd nog een keer met u uh, erover hebben. Dank voor uw komst, dank voor de uitleg. En uh, een mooi paasweekend. Ja, dankjewel. We zijn er weer. Een heel erg betogen over veilig fietsen, rijden, parkeren en noem het maar op. Veilig tulbandbakken is er niet bij dit jaar, Jeannette. We spreken met Jeannette uh, Rotary. Ja, klopt. Van lid van de Rotary. Ja. Normaal is het elk jaar staat hier een tulband ja. en nu een leeg bordje. Ja, nu hebben we niks. Uh, hoe komt dat? Nou, dat komt omdat ik dit jaar uh, geen uh, ingrediënten gesponsord heb gekregen... Dat krijgen jullie elk jaar en ja. nu ineens niet? Ja, nu, uh, nu waren, er, uh, waren er geen sponsoren te vinden die uh, onze ingrediënten willen ja. geven. En uh, ja, als we geen ingrediënten hebben, kunnen we ook niet bakken. Geen taten. nou. Nee, uh, maar... Volgend jaar weer wel, zag ik? Ja, volgend jaar weer wel, want uh, we, waren, we hebben natuurlijk niet stilgezeten. En is uh, dus één lid van onze club die is uh, even buiten Zandvoort gegaan. Je had connecties in... Uh, met de supermarkt Vos in Haarlem. En die heeft die, hij uh, ja, de elfde uren wel... net op het nippertje gelukkig nog bereid gevonden. Maar helaas was het te laat voor dit jaar. Maar uh, voor volgend jaar gaan we daar zeker gebruik van maken. En ze hebben toegezegd om alle ingrediënten... voor de paalstilbanden te willen sponsoren. Dus uh, ja, dan... ik ben uh, afgelopen van de week ook even geweest. Dan moet ik toch en... de wenkbrauw even fronsen... over de, de zand voor de supermarkten. ja. Goed, uh, Albert Heijn heeft het uh, uh, al die jaren gedaan en ze hebben sowieso gezegd, toegezegd, ze hebben minder budget en ze willen ook een keer iemand anders. Uh, we hebben natuurlijk best wel veel, uh, we slokten wel ja, een groot het... gedeelte van hun budget op en ze uh, gaan andere uh, activiteiten is... sponsoren dat is ook goed. En volgens mij is het beleid ook vanuit Hogerhand wat strakker. Nou ja, de Dirk hadden we vorig jaar erbij als, uh, als sponsor. Maar die uh, zeggen, hebben mij toegezegd dat ze alleen nog maar fruit en groenten willen sponsoren. Ja, dan bakken we geen dus, aardappelen. Bananen Een man. Ja, <laughs> dan moet ook meel en boter in. <laughs> ja. Dus uh, nou ja, de Foma die, die, uh, die doet het niet en de Deka ook niet. Dus ja, dan houdt het wel een beetje op. Dan goed. houdt het erop. Ik ja. vind het heel jammer, want het uh, ja. nou, is, is het voor het goede doel. En, we hebben en je, kan, je kan ervan vinden wat je wil, maar elke supermarkt die zou wel een beetje productsponsor kunnen doen. Ja, denk ik dat zomaar. hadden wij ook wel een beetje bedacht. Maar Iedereen een paar pakken mail doet en een paar melk. Uh, ja, ja, het melk. gaat toch wel om een substantieel bedrag hoor, die er gesponsord wordt. Maar als we het allemaal met elkaar doen, allemaal een gedeelte, nou ja, dan, dan hebben wij weer, genoeg, hebben wij om weer te bakken. genoeg om te bakken. Want vorig jaar hebben we er wel 250 gebakken. Hebben we hebben al ruim 3000 euro ermee op Ja, plaatsen. prima. Is, uh, maar daar is het toch ook voor? het ja, is voor, uh, het is voor, voor de, de, de kinderen. En, uh, ja. Maar ja. Uh, dit jaar zouden gebakken worden voor uh, de lachende kikker, hè? De, de, de, de speelgoedvijver. Nou, de speelgoedvijver en uh, we willen ook kinderboeken aanschaffen voor bepaalde scholen die mm -hmm. daar wat minder budget voor hebben. Nou heeft de Rotary heb ik wel met de club overeengekomen dat wij daar toch wel een bedrag aan gaan sponsoren. Mm -hmm. En vandaar ook de oproep in de krant, ook om toe te lichten waarom we niet gebakken. je even duidelijke. Er wordt niet gebakken, maar er wordt wel geld, geld gevraagd. Geld gevraagd. Ja, we hebben natuurlijk nog wel gevraagd. Nou wil je dan toch wel een bijdrage doen? En dan heb ik het bankrekeningnummer van de Stichting Community Service Rotary neergezet? Zal ik dat even opnoemen? Heb ik NL. 77 ABNA 04 96 51 38 50. Ten name van Rotary Zandvoort. Juist, het wordt, wordt zeer gewaardeerd. Ja. Dus daar kunnen mensen uh, die het toch niet over hun hart kunnen verkrijgen. om uh, uh, niet te sponsoren en die anders wel een taart hadden gekocht. Ja. He, gekocht want jullie hebben. Ruime afname aan taarten elk jaar. Dus je ja. zegt dat 300 taarten, dan uh, ja, schiet het lekker op. Hebben... Ja, ja, ja, 250. Maar... Ja, nou ja, bijna, ja. Is bijna 300. Ja, bijna. <laughs> voelt als 300. Ja. <laughs> nou, het bakken voelt het als 350. Het goede denk... doel blijft het goede doel. En ja. uh, daarvoor ja. doen jullie het ook. Ja. Dus als mensen dat nog willen, kunnen ze daarop sponsoren. Ja, en, uh, ja, ja. En, en dan heb je toch nog een bedrag om, om wat mee te doen? Precies, dan kunnen we toch nog, wij vullen het dan, wij, wij storten ook een bedrag. En dan uh, komt er toch nog misschien een beetje een leuk bedrag uit, dat hoop ik dan wel. Til je hem anders door naar volgend jaar? Uh, nee, we het gaan... Het goede de, doel bedoel ik dan? Het goede doel, ja, dat, dat weet ik nog niet. Daar uh, gaan we nog even in de dat club. Dat hangt van de opbrengst af. Dat hangt van de opbrengst af en daar gaan we nog eventjes. We doen in principe meestal uh, uh, altijd wel één uh, jaar hetzelfde goede doel. We hebben als eens een keer... Uh, Vrakkie in Moor gedaan ja. en de Zandstroom. En nou ja, we hebben nu wel twee jaar lang de bussen gedaan voor de kinderen. Voor vakantie. Dus nou ja, we gaan het even bekijken. Dat staat nog niet vast. Dat moeten nee, we nog nee. met onze nou, Jullie zijn uh, al druk genoeg, want we gaan straks ja. luisteren naar een uh, interview... over het uitreiken van de checks op, uh, ja. van de Securium. Dus jullie ja. zijn best bezig met allerlei activiteiten. Ja. Jullie hoofddoel is eigenlijk kinderen, hè? Ja, nou ja, dat is wel... Ons doel, het thema van dit jaar. We ja. hebben elk jaar altijd wel een beetje een thema. En dit jaar is het wel uh, voor de kinderen, ja. ja. Ja, dat is wel belangrijk. Maar we hebben ook andere groepen, hoor. Uh, mensen die het nodig hebben, die ja. uh, proberen ja. wij te ondersteunen. Ja. Mooie doelen. Ja, zeker um, Ik hoop voor jullie dat dit jaar toch mensen die, die nog wat willen doneren... Uh, op jullie site, dat je toch nog wat graag. kan doen voor de, uh, voor de lachende kikker. Ja. Speelvijver de lachende kikker. En dan uh, hoop ik dat je volgend jaar hier met een tulband zit. Ja, dat ga ik, ja, maar dat ga ik al nu al beloven. Oké. Okay. maar uh, nou ja, onthouden, ja. hè? Ja. ja, ik wil nog wel even ja. noemen dat ik niet alleen bak. Hè? Nee, ik nee, heb nee. Nog, nee, uh, nee. Met, uh, we hebben hier wel eens in. een hele bakploeg gehad. Dus. Ja, precies. Dus, uh, Want jullie doen met z'n tweeën, zei u net. Met z'n tweeën doen jullie het, Wij toch? bakken ja. met z'n tweeën en ja. de rest van de club... Die, uh, die gaat alles inpakken en versieren. Die zitten in de verkoop. Uh, en die gaan. Uh, ja, precies. Dus uh, we zijn, Het is echt een team, uh, teamwork... En iedereen is zeer enthousiast. Iedereen vindt het ook heel erg jammer. Ja, dat, dit jaar ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En ik, ik vind het jammer dat uh, ondernemers zandvoort daar niet achter staat. Maar goed, dat is mijn uh, idee. Ja. Uh, ik hoop dat uh, jullie volgend jaar wel met een, uh, dan wel met een ondernemer uh, kunnen doen. Die heb je al geregeld, hè? Ja, die hebben we al geregeld. Dat dus is, dat uh, komt allemaal goed? Uit Haarlem. Ja, ja dus daar dan, zijn we heel blij mee. En, zou ik zou uh, ja. zeggen, uh, ik hoop dat er geld binnenkomt. En dat ik hoop ook, ook dat je volgend jaar hier weer zit met de tulband. Daar ga ik helemaal van uit. Dank Dankjewel. je wel. We praten over de Tulwandactie. Er uh, zijn twee leden van de Rotary inmiddels. Maureen, nog steeds lid van de Rotary? Jazeker. Uh, en jij bent zijdelings nog bij de, bij de actietaarten betrokken? Nou weet je, de actietaarten die missen wij allemaal enorm. Want wat Jeannette in al haar bescheidenheid even net niet vermelde... is dat zij ruimhartig haar huis openstelt... <laughs> alle tafels <laughs> aan elkaar rijgt zodat die taarten daar kunnen worden uitgesteld. Eén grote bende dus... En er, Nee hoor, dat gaat heel georganiseerd en goed geoefend. En dan komen wij gezellig uh, als Rotary-leden de kerst op de taart doen. Oké, okay, en inpakken ze. Dus, uh, uh, ik wil uh, een klein beruggetje ja. maken naar het volgende onderwerp. Um, de Rotary uh, is ooit eens begonnen met het squiren en parkeerplaatsen veruren. En uh, nu zijn er weer checks uitgedeeld. Uh, ja. Was één vuur daarbij? Allebei. Allebei bij. Ja. Hoe was bij, het? Bij bij. Dit was een hele mooie avond. Dat doen we ieder jaar. Uh, een beetje een feestelijk opgezette avond. Waar alle partijen die hebben bijgedragen aan het mogelijk maken van de circuitrun... Uh, worden uitgenodigd. Bij Plazant. Mm -hmm. Eten we lekker. En vervolgens gaan we de checks uitreiken aan het goede doel. Aan de goede doelen, moet ik zeggen. En, ja, we uh, gaan zo verluisteren naar Gel want die is daarbij. En, Waarschijnlijk heeft hij met jullie ook gesproken. Ja. Um, wat was het goede doel? Doelen? Nou, het, uh, het, het, het goede doel was Villa Joep. Uh, voor de derde keer en daarmee ook de laatste keer. We hebben drie jaar hmm. hetzelfde doel voor de circuitrun. Nu zijn we dus op zoek naar een nieuw doel. Ook dat. Maar het was Villa Joep. En dat is het fonds uh, voor, of eigenlijk tegen, kinderen met neuroblastoom. Om het onderzoek daarin te, mm -hmm. ja, te bespoedigen. Oké. Okay. Dat gaat met kleine stapjes. Maar in die drie jaar zijn er gelukkig wel stappen gemaakt. Als je nou een heel klein goed doeletje neemt richting taarten volgend jaar. <lacht> uh, dat, <lacht> <lacht> iedere actie zijn eigen doel. Oké, okay, ja, <lacht> okay, nou dank. We gaan luisteren naar Gerloogman die aanwezig was bij het uitreiken van de checks. Goedemorgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur, met politiek, cultuur en sport op ZFM. Zondag 30 maart 2025 was de populaire Zandvoortse circuit. Eén keer per jaar maken de raceauto's plaats voor duizenden lopers. Ook dit jaar is Vierlau Joep dankzij de Rotary Club Zandvoort gekozen als het officiële goede doel. Iedere euro die ze ophaalden helpt mee om een medicijn te vinden... waardoor kinderen met neuroblastoom een toekomst krijgen. Op deze avond in Stratpafiljoon Plazant werd eerst een lekker diner geserveerd... waar daarna in het formele gedeelte het opgehaalde bedrag bekend werd gemaakt. Dan gaan we gaan beginnen met het officiële gedeelte van deze avond. Het zou heugelijk om iedereen, al onze gasten, wel te heten... Leontien Heijsen is de oprichter van Villa Joep en de moeder van Joep... die op 3,5-jarige leeftijd overleed aan neuroblastoom. Ik ben de moeder van Joep, ja. ja. ja. Hoe lang bestaan jullie nu? Wij bestaan al 22 jaar. Okay. Ja. Ja. Maar dit zijn toch wel echt uh, ja, de wat grotere, bijzondere acties voor ons. Ja. Hoeveel uh, denk je dat er uh, binnen gaat komen? Dat weet ik niet. <laughs> Geen enkel idee? Nee, ik weet wel een beetje wat er opgehaald zijn op onze actiepagina's. Maar uh, ik weet niet wat het eindbedrag gaat zijn. Nee, nee, nee. Wethouder De Kloet, uh, u heeft hier uh, het bedrag uh, uitgereikt. Wat, uh, wat vond u ervan? Nou ja, het bedrag is natuurlijk heel mooi. Uh, in de uh, editie die nu geweest, is er ruim een ton opgehaald. Dus dat is fantastisch. Wat ook heel leuk is, is dat ook een bedrag gaat naar de, uh, ik zal maar zeggen, kleinere initiatieven voor Zandvoort zelf. Uh, ja, het is gewoon mooi dat die circuitruin dat, dat oplevert. Uh, het is een combinatie van het goede doel, maar ook een hoop lol op, de, op het circuit, bij het, bij het lopen op het strand. En uh, ja, we hebben net de beelden gezien. Het is uh, een fantastisch initiatief met een heel mooi resultaat. Uh, Tom, uh, jij hebt uh, dit uh, begeleid vanuit Le Champignon. Hoe is dat uh, overgekomen? Het ja, is heel leuk om te doen. Ja. ja, zeker. Om zoveel mensen in beweging te brengen. En je werkt eigenlijk naar een, een climax toe. Je begint maandag van tevoren al met het werven van deelnemers. ga de inschrijving open. Dan ga je de website klaarzetten. En dat, uh, je bouwt langzaam naar het evenement toe. En dat komt dan op zo'n dag samen in een climax. En ja, als je dan al die mensen uh, blij over de finish ziet komen. Uh, warming up zien doen bij de start. Ja, dat, dat geeft super veel energie. Marine, jij bent uh, van, natuurlijk van de Rotary. Uh, hoe is het uh, uh, allemaal op je overgekomen deze avond? Ja, uh, hartverwarmend. Emotioneel ook. Want als je drie jaar lang samengaat met een goed doel, raak je daar toch een beetje bij betrokken. En uh, ja, ik denk uh, het goede doel staat als een huis, maar wat Leontine net zelf zei, het zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. Eigenlijk zou je willen.. Dat het opgeven kan worden, omdat het neuroblastoom de wereld uit is. Maar het was wel een heel mooi bedrag, hè? Het was een heel mooi bedrag. Uh, u bent de voorzitter van, uh, van de Rotary. Voor dit jaar, ja. Nog even, nog een paar maandjes. Het, het was een heel uh, een mooi uh, initiatief, hè, dit. Ja, ja, het brengt zoveel energie. Het is zo fijn om het te kunnen doen. Uh, sowieso dat we zo'n prachtig evenement in Zandvoort hebben. Maar ook dat we een uh, vrijwilligersorganisatie uh, die zo goed werkt uh, Hebben kunnen helpen met ten eerste geld en ten tweede met verdere professionalisering. Dat is echt wel iets waar wij, ons, uh, waar wij heel trots op zijn. Ja, maar ik denk dat Zandvoort hier ook trots op mag zijn. Nou, ik denk dat Zandvoort veel meer talent en, en, uh, uh, heeft dan dat we eigenlijk weten. Uh, dus, uh, en wij uh, als Rotarians vinden het ook belangrijk om uh, iets voor, uh, voor Zandvoort en de maatschappij in, de, in, in het groot te doen. Dus uh, we houden ervan om, uh, om daar lekker mee bezig te zijn. Ik denk uh, dat uh, heel Zandvoort trots op jullie is. Nou, dat zou heel fijn zijn. Dus ik zou zeggen, meld je aan. Kom eens kijken, kom eens snuffelen en doe lekker mee. Heel goed. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM. Die gaan wij opvullen met, uh, met, uh, met Jelmer. Jelmer heeft natuurlijk ook nog uh, is, uh, redacteur bij het Haams Dagblad. En vanmorgen stond er weer een, uh, een lijverd stuk van je in de krant, Jelmer. Uh, nou ja, niet van mij. Want ik schrijf natuurlijk het verhaal van, uh, van anderen. Daar doe ik verslag van. Uh, uh, uh, het is niet mijn verhaal, maar eigenlijk ha. het verhaal van anderen. Uh, ja, dat ging over uh, parkeren. Of dat gaat over parkeren. Uh, want er is, uh, februari, februari zijn uh, resultaten van... de Parkeerbeleid evaluatie uh, uh, openbaar gemaakt en gepresenteerd. En er is eigenlijk best wel een verschil te zien. Dus uh, hoe inwoners ervaren, vrij positief en enthousiast. En toch wel een aantal ondernemers uit verschillende sectoren. De logies, de retail uh, en, en de, de bedrijven. Um, ja, die dat toch anders ervaren en ja, aandacht vragen voor hun zorgen daarover. Uh, en dat is vandaag inderdaad te lezen in de krant. Uh, sommigen zeggen ook: uh, We zijn echt bang dat we klanten verliezen, doordat het nu duur is op straat, doordat er weinig plek is, doordat klanten hier naartoe moeten komen voor een service, uh, een autobedrijf bijvoorbeeld, en dan eigenlijk nergens iets kwijt kunnen. Hmm. Uh, dus die zorgen zijn geuit, en uh, retailers die denken dat als mensen uh, met zo'n hoog tarief op straat, dat mensen dan niet meer komen. Nou ja, het zijn zorgen of ze natuurlijk. Deels gebaseerd zijn op ervaring omdat klanten het bij hun noemen. en uh, omdat ze dat de afgelopen twee jaar hebben gezien. Uh, cijfers aan de andere kant laten toch wel zien dat mensen wel blijven komen en parkeren. Dus het, het is denk ik een. Het blijft een lastige discussie en. Uh, het, blijft, het blijft zeker een lastige ja. discussie, maar ik las een stukje over de. over de tarieven. Ja. Uh, we hebben een aantal parkeerterreinen die. Uh, goed geprijsd zijn. Hè? En je hebt natuurlijk. In de Haltestraat uh, met het maximum. Uh, maximum map. Ja. Uh, ik heb zelf het idee dat het wel meevalt. Want als ik in Haarlem sta of ik sta in Scheveningen, betaal ik 4, 5 euro per uur. Um, kijk zo'n vereniging ook wel eens in de regio wat er betaald wordt? Uh, ja, dat, dat, dat zou je de vereniging natuurlijk uh, moeten vragen. Uh, uh, en dat, dat is ook wel een goede vraag. Wat, wat zij in Zandvoort uh, voorstellen. En daar is de gemeente in ieder geval niet bereid om. Uh, om, de, om dat te doen met, met ook argumenten die in dat artikel terugkomen. Waarom dat geen verstandig idee is om te differentiëren per wijk. Dus dat je prijsdifferentiatie invoert. Uh, zodat je op andere plekken andere prijzen hebt. Uh, Krijg je dan niet weer die verschuiving die we vroeger nou, en, en, en het, bela het belangrijkste argument van de gemeente is ook dat je veel onduidelijkheid hebt. Daardoor creëert. En uh, dat je dan eigenlijk uh, or organiseert wat je niet wil. Uh, nou, ja, verschuiving of verplaatsing. Het, het, is, het is ook wel, kijk, het parkeren, het gaat over mensen hun auto. En uh, het is toch wel een van de belangrijkste bezitten die mensen <laughs> hebben. En zeker voor bewoners ook uh, belangrijk, maar ook voor bezoekers. Het liefst sta je voor de winkel waar je mm -hmm. waar je, waar je, waar je, je bezoek brengt. Nou, dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Nee. Maar in elke gemeente eigenlijk ook, in het Haarmsdag, wat deze week ook wat verhalen... over het parkeerbeleid in Haarlem, wat uh, toch weer even is uitgesteld voordat daar over wordt gestemd. Ja, het is gewoon een heel gevoelig onderwerp en je hebt... Je hebt eigenlijk tegelijk met iedereen te maken. Want iedereen gaat het wat aan. Ja, behalve misschien als je geen auto hebt. Maar dan toch vind je er ook wat van. Um, ja. dus, Moeilijk onderwerp. Het is, het, is een, het is een uitdagend onderwerp. En ik had ook nog een vraag aan jou, Ben. Aan mij. Ik Hoe gaat het met de aardappels? Um, de de, de aardappelteelvereniging Zandvoort ja. heeft... Uh, de lijnen uitgezet, zo moet ik dat zeggen. De landen zijn verdeeld. Okay. Zoals je weet, mag je niet elk jaar... op hetzelfde land uh, aardappels stelen. Nu hadden wij... vorig jaar natuurlijk heel veel... Uh, nattigheid, dus er is niet geteld vorig jaar. Okay. En nu zijn de landjes verdeeld. Vorige week is er gaas omheen gezet. En sommige... Uh, van de club die is al met poten begonnen. Okay. Um, uh, ik heb zelf ook uh, wij hebben zelf ook... met zo'n club hier een landje... Ja. En uh, twee van onze leden zijn toch begonnen met een, een afwateringsschul te maken. Mm -hmm. Omdat het toch wel erg, uh, erg vochtig is. Okay. We gaan wel poten dit jaar. Dus ja. er moet resultaat komen. Alleen ja, het hangt een beetje van de droogte af. Ja, want uh, is het nu te droog juist weer? Eigenlijk? Nee, het is juist te nat. Okay. En dat is, daar is uh, al heel veel over gesproken. Over okay. uh, uh, het grondwaterpeil, en het laten zakken, het weer oppompen van drinkwater... En dat zou natuurlijk uh, wel helpen, want wij zitten in dat waterweengebied achter het circuit. Mm -hmm. En zolang er dus niet meer gepompt wordt, blijft dat grondwater of staan of stijgen. Ja, ja. oké. Okay. Maar goed, uh, we hebben een, uh, het wordt een goede goed, uh, hoop op. Goed seizoen. Uh, goed aardig Ja, dan moet ik toch nog jou even plezier wensen vanmiddag uh, als bestuurslid van Zandvoort in Zuid. Zeker, dat gaat lukken. En uh, nou, ik denk dat ik je vanmiddag daar weer ziet. Dus, <laughs> ja, daar uh... heb je wel kans voor. Ja. Nou ja, dan uh, sluiten wij Goedemorgen Zandvoort van uh, 19 april af. Uh, de techniek en de muziek, Jelme Koper, was weer goed geregeld. De redactie voor een mooi programma, Gerloofman. Mijn naam is Ben Zonneveld. Ik wens jullie een vrolijk paasweekend. En tot volgende week. Tot volgende week. I've been dreaming. Friendly faces, I've got so much time to kill Just imagine